Tididijkers met het nos journaal In Sudan zijn drie medewerkers van de Verenigde Naties omgekomen en drie anderen zwaar gewond geraakt. In het Afrikaanse land wordt zwaar gevochten tussen het leger en een groep paramilitairen. In totaal zijn door het geweld zeker 27 mensen omgekomen en meer dan 180 gewond geraakt. VN-chef Guterres heeft het leger en de groep paramilitairen opgeroepen om met elkaar in gesprek te gaan. De Nederlandse ambassade in Sudan heeft contact met ongeveer 50 Nederlanders in het Afrikaanse land. Zegt de Nederlandse ambassadeur in het programma Met het Oog op Morgen. Het is voor haar niet duidelijk hoeveel Nederlanders er precies op dit moment in Sudan zijn. Ze roept mensen met een Nederlands paspoort op om zich bij Buitenlandse Zaken te melden. Jean-Marie Le Pen is na een hartaanval opgenomen in het ziekenhuis. Hij is de oprichter van de uiterst rechtse Franse partij Front Nationaal. De toestand van de 94-jarige politicus is volgens artsen ernstig, maar hij zou wel bij kennis zijn. Jean-Marie Le Pen is al enkele jaren niet meer actief. Zijn partij wordt nu geleid door zijn dochter, Marine Le Pen. In de eredivisie heeft Sparta gisteravond eenvoudig gewonnen van Heerenveen. Het werd thuis 4-0. Sparta mag daardoor zelfs voorzichtig dromen van de vierde plaats in de eredivisie. FC Groningen lijkt verder degradatie uit de Eredivisie niet meer te kunnen voorkomen. De club leed gisteravond bij RKC de zesde nederlaag op rij. 13 Waalwijk 2-1. RKC houdt door de overwinning nog steeds zicht op de Europese playoffs. Het weer veel bewolking met in het zuiden en westen wat motregen bij een graad of 7. Vanochtend blijft het vooral in het zuiden en westen bewolkt. Op andere plekken schijnt af en toe de zon. tot.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 A friend, cause for us there is no end, and all you gotta do is have a little faith in me. I said uh, I will hold you up I will hold you up you love give me strength enough so have a little faith in me I said uh, hey, hey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 Feels so good Your hands feel like silk on my back Come on, come on It's a different home.